Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog een man opgepakt voor de mishandelingen op Mallorca. Eerder deze week ging het om een man van 19 uit Hilversum. Nu is daar een man van 18 bijgekomen. Ze worden allebei verdacht van de dodelijke mishandeling van Carlo van 27 uit Waddingsveen. Ook zouden ze betrokken zijn bij een andere mishandeling op Mallorca. Het Openbaar Ministerie kreeg steeds meer informatie over het geweld. In Spanje hebben ze beelden opgevraagd, hebben ze ook al met getuigen gepraat. Die informatie hebben we gekregen. Uh, maar we hebben natuurlijk zelf in Nederland ook niet stilgezeten. Er zijn ook Nederlandse getuigen gehoord. En gisteren was er het moment waarop we dachten... ja, maar nu is er echt sprake van een verdenking tegen die twee jongens... Van de doodslag uh, van die 27-jarige man. Het OM denkt dat er meer jongeren bij betrokken waren. Het lijkt er dus op dat er nog meer mensen worden opgepakt. In Breda is een auto op een Aziatische toko ingereden. De gevel is beschadigd en de politie heeft de omgeving afgezet. De bovenbuurman hoorde het vannacht allemaal gebeuren. Ja, Je hoort een auto uh, een aanrijding maken, zal maar, zeggen. maar je hoort geen remmen, geen uh, mensen uh, roepen of wat dan ook. En dan een tweede klap gelijk erachteraan. Dan weet je wel dat het uh, boel is, zou ik het zeggen. En ze hebben dan een hebben meegenomen. En dat is het enige wat ik heb kunnen zien. De auto is er daarna vandoor gegaan, maar is door de botsing wel zijn kentekenplaat kwijt. En een hinnekje hier en een zweeptikje daar. Sinds corona krijgen manege steeds meer aanmeldingen binnen. En dan vooral van volwassenen die nog nooit in hun leven op een paard hebben gezeten. Dat merken ze ook in Groningen. Eigenlijk via de e-mail kwamen ze dan beginnen van nou ik ben nou, soms ook nog wel eens een beetje beschaamd over hun leeftijd als het zeg maar boven de veertig is, zeggen ze, ja ik heb het eigenlijk vroeger altijd willen doen, nooit gedaan en nu denk ik nou ga ik het doen, kan dat bij jullie. De manegehouder moest zelfs nieuwe paarden aanschaffen om iedereen te helpen. Hé, hey, Indy, Dit is Nea. Ze is een beetje krengerig. Het is ook niet de mooiste pony. En dan deze laatste is ook een nieuwe. Hé, hey, schattie. Hey, ja, je bent al een lievetje. Waarschijnlijk wordt padensport steeds populairder doordat mensen in coronatijd meer hebben gespaard en dus geld hebben voor een duurdere hobby. Het weer hier en daar regent het, maar ook veel ruimte voor opklaringen. Het wordt een graad of 20. Dit weekend blijft het regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt EMS, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 kilometer langzaam rijden op de A9 Alkmaar amstelveen door de werkzaamheden tussen Beverwijk Oost en Afrit Haarlem-Zuist. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en de Dit is de zomer van ZFM. Met nu, ZFM luncht. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, crazy, what I'm about to say. is het weekend. We zijn er weer. Pim Groof is weer achter de techniek. En uh, ik doe weer de aankondiging. Nou, welkom. Dank welkom? Je. Ja, ja. Ik heb een raar foldertje in de bus gehad. Ik ook. Over de CCD. ja ik Heb jij net. die ook gehad? Heb ik ook gehad, ja. ja. Ik, ik heb echt zoiets van wat? Waarom? Ja, Tegen ja, de Chinese ja. communistische partij. En uh, ik vind communisme leuk, maar je moet het met mieren doen en niet met mensen. Die zijn er iets beter voor gemaakt. En nou, in China gaat het toch redelijk goed? China gaat hartstikke goed. Het gaat om een terrein. Dat wordt echt de. Maar ik snap is een het ook niet. Zo'n mooie vonden. Dus er zit nu op geld achter. Er zit heel maar veel wie... geld achter. En er staat dus allemaal in wat, wat, wat, uh, wat China allemaal fout doet. Maar lees eens voor. Waar gaat het over? Hè? Voor de mensen die die vonden niet hebben gehad. Oh, nou, het gaat over de CCP's. De CCP dus de Chinese Communistische Partij. Dus dat, is de partij dat is maar een één-partijstelsel. Dus. Dat is de enige partij in, uh, in China. Uh, dodelijke leugens. Van beheersbaar naar overdraagbaar op mens, van mens op mens. Het, ja, het duurde... belangrijkste is dat ze zeggen: nou, daar moeten we wat tegen doen of zo, hè? Ja, het is een petitie die je kan tekenen. En uh, wat onderteken en... ik dan? Ik heb geen idee. Ik heb er niet op gekeken. Ik, ik uh, vond het echt zoiets van: ja, houd toch op. Maar wat willen ze? Ze willen die uh, CCP uh, onderuit halen of zo. Ja, en dan moet je in Nederland beginnen. Ja! <laughs> ja! Begin in China zou ik zeggen. Ja, nee, ik dus, vond het ook een hele rare. Ik had echt zoiets van, ik vond het zo raar. Ja. Ik dacht, echt, ja, ik denk, nou, breng het toch even te sprake, Maar jij hebt hem ook gehad. Ik heb hem ook gehad inderdaad, dus, ja. ja, ja, Is heel woord waarschijnlijk. Ja, maar het is, het, is een, het ziet er heel professioneel uit Het dat ziet dus. er ik heel denk, professioneel dat, ja. uit. Het ziet er echt nou, uit als Kijk tijdens maar. het volgende plaatje even of je wat kan vinden van wie het is. Oh ja, kan dat van de, de VVD zo of zo of uh, ja, wie dan ook. Mag ik niet nee, zeggen. En volgens mij is het het is volgens Jij mij niet van een politieke partij of zo. Jij gaat even kijken. Ik ga even ik ga. Brett met guitar Man draaien. show you know, baby, it's the guitar man And every song. Ik ben onderhand even die CCP aan het... Uh, een, een mailtje aan het sturen. Het uh, is dus... Een, een, een, de, de Global Service Center... for quitting the Chinese Communist Party. Nou, die zitten in New York. En ja, um, yeah, ik heb dan meteen weer zoiets van... dit, dit is gewoon Amerika-promotie en... Amerika raakt zijn macht kwijt en uh, de communistische partij, of het dan China, doet het gewoon hartstikke goed is wereldleiden uh, momenteel. En daar moet wat aan gedaan worden, dus krijg je dit soort dingen. Ik, ik vind dit een pro gewoon propaganda voor Amerika. Meer als tegen de communistische partij in, uh, in China. Want het, is, het gaat ook over uh, ban het communisme uit en al dat soort dingen meer. Ja, zou er niet iets meer achter zitten? Het is toch wel apart. Ik hoor. weet het niet. Ik heb ze gemaild. Ik ga dat gewoon eens vragen. Submit. Ik, ja, ik vind het toch heel apart dat uh, we vanuit Amerika toch een uh, Nederlandse vol hier in de bus krijgen. Dus ik vind het, ik vind het wel apart. Ja. Nou ja ja, vanuit China vind ik het nog rader. En bovendien, ze willen geld van je. Ja, je moet iets doneren. Ja. Je, moet, je moet doneren. Ja. En, het, en dan wordt het gezegd van... de uh, Global Service for Quitting the Chinese Communist Party... of bekend als Taidang Center... is een non-profit organisatie... die in juni 2005 in de Verenigde Staten is geregistreerd. Onder lid 3 van artikel 501c. Ja. O, als je helemaal naar boven gaat, er stond wat moois. Uh, wij geloven dat de Chinese Communistische Partij... de grootste bedreiging vormt voor de mensheid. Met uw donatie helpt u ons om ons werk van end-CCP-beweging voor te zetten. Om onze dierbaren voor meer, nog meer tragedies zoals COVID-19, het CCP-virus... Ik, ik word hier boos om. Nee, ik word hier echt... Ik word hier pistof van te sparen voor een betere wereld zonder communisme. Help ons alsjeblieft het verschil te maken. Ik ben, geen ik ben, ik ben echt heel links, maar ik ben geen communisme. Ik word hier wel heel boos om. En waarom? Omdat COVID overal ontstaan had kunnen zijn. Dat is niet iets van, uh, van China. Was dit in Amerika uh, verspreid... Dan vind ik dat de, de Chinezen het met twee maanden nog snel gedaan hebben... om het wereldkundig te maken. Amerika was echt niet sneller geweest... en Amerika is echt niet heiliger dan China. Nee, nee. Het is, zijn alle twee klootsen. Uh, nare oh. mensen, nare landen. <laughs> nee, maar ik, ik vind dit... Ja, dit gaat veel te ver. Ik vind dit... Uh, ik word dan boos om, om dat ja, soort dingen. Ja, ja, Zeker een om een dat zo te stellen. Om ja. onze dierbaren voor nog meer tragedies... zoals COVID-19... het CCP-virus worden. Het is helemaal geen Chinees virus. Dat is de, wat Trump er toen van gemaakt heeft. Het ja. is dus gewoon een Trump-site... Ja, waar ja, wij folders ja. van in de beurs krijgen. Ja, daar is het wel begonnen in China natuurlijk. Dus ja. ja, tuurlijk is het maar. Die virussen moeten ergens de kant... Hier, we, we hebben een hele grote bio-industrie. Ja. De dier, uh, Partij voor de Dieren waarschuwt daar elke keer voor. Het is niet afhankelijk van een land. Nee, het is afhankelijk van hoe wij met dieren omgaan. Ja, ja, ja. De, de, de klimaatverandering, die perverslaag... die is ook aan het uh, ontdooien. Ja. Daar zitten bacteriën en virussen in van miljoenen jaren oud. Daar zijn wij niet op gebouwd. Die gaan wij niet <lacht> overleven. Conspiracy. Ja, nou ja, nee, dit heeft niks met conspiracy te maken. Nee? Dit heeft gewoon met klimaatverandering en hoe gaan wij met, uh, met, met de natuur om. Ja, ja. ja. En dat is COVID-19. Ja. En China gaat echt niet beter om met dieren als dat wij dat doen. Ja, Alleen hun hebben de pech ja. gehad dat ja. het daar begonnen is. Ja, ja, ja Ik ben het niet helemaal mee eens. Het zal iets meer een pech zijn geweest. Want. Uh, ja. dan heb je de juiste omstandigheden, ja. Maar ik vind het goed dat je zo. Uh, uh, nou, uh, toch een beetje boos wordt inderdaad. Misschien ja. moeten we dat vaker doen. D het glijdt een beetje langs mij heen... maar misschien is het uh, goed dat iemand boos wordt. Maar ja, ga je er wat aan doen? Ja, wat kan je er tegen doen? Dit is ja, een iets... eigen... Ja. Ja, nee, ik ook heb ze een aangeschreven. Ik ben benieuwd ja. wat ze, of ze antwoorden. Ik denk niet dat ze antwoorden, maar wie weet. Ja. Want die, ja. die, die gasten uit, uh, van Tata Steel... die daar het proces uh, ja. begonnen had... had ik ook aangeschreven. Voor, ja. uh, nou, kom eens hier, dan doe je praatjes... en ja. vertel het eens. Maar ook niet gereageerd. Nee. Reage, reageren heel veel, me, weinig mensen. Ja, het toch inderdaad. reageert ja. erop. Ja. Ja. Ik zou denk je zou denken dat wel toch een beetje promotie hebben. Ja, ja. ja. Nee. Nou. Goed, weer wat anders hè. Alice Cooper met Under My Wheels. 11 augustus van 8 tot 10 uur s'avonds weer een aflevering van de krochten. Dit keer met Mark Ritsema, bekend van onder andere spasmodiek, Polar twins en nog veel meer. Ook met hem gaan we weer op zoek naar de wortels van de Nederland. Ja, dit was wat uh, reclame voor mijn uh, programma op woensdagavond de Krochten. Want woensdagavond krijgen we uh, Mark Ritsema in onze uh, uitzending. En Mark Ritsema is bekend van uh, spasmodiek. Van, uh, van meerdere mensen, de Pola Twins en zo. Een dus, okay. uh, ja. okay. beetje underground muziek, dus uh, iedereen luisteren. Ja. We begonnen met uh, Alice Cooper, Under My Wheels... Dat is hij ook een groot fan van. Heeft hij hem, uh, ja, Alice Cooper van heeft hem een beïnvloed. Dus ja. Uh, ja. Uh, Gewoon vroeg. luisteren. Ja, de, de Elvis, uh, hij heeft hele mooie nummers gemaakt. Ook voor uh, Cooper? Alice Cooper. Ja. ja. Ah, trek. Daar ja. ja, ben ik ook een beetje fan van. Ja, vroeger wel, absoluut. Vroeger wel, ja. Ja, ja ik Want ook ik hoor. Weet, je draait het bijna niet meer. Hello ja. Flies of zo. Ja. M18 ja. heb ik laatst nog gedraaid. Ja. Dus uh, wat dat betreft ja. Ik vind het ook leuke muziek hoor. Ja. Maar het was niet zo bekend eigenlijk, maar blijkbaar toch wel. Er zijn steeds ja, meer mensen die het hoor. Ja, dat was heel ja. bekend. De jaren zeventig. Ja? Ja. Ben ja. nog één keer naar een optreden geweest? Ja. Nee, ik ben niet naar een optreden. Ik heb nog een drumstok geweest. van hem. Dus oh ja? Ja, van zijn drummer. Ja. Ik ben twee keer geweest. Een paar jaar geleden nog in uh, 013 in Tilburg. Ja. Dat was ook een mooie, mooie optreden. Ja. Dus, leeft uh, hij überhaupt nog? Ja, hij leeft nog. Hij doet het nog. Oké. Okay. Hij maakt nog muziek, volgens mij ook, ja. Dus ja. Uh, Misschien komt hij weer ja. eens langs. Ja, dat ja, is wel leuk, toch? Ja. is toch een Engelsman? Nee, een Amerikaan. Is Alice Cooper een Amerikaan? Ja. Nou, in die tijd dacht ik dat iedereen uit Engeland kwam. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Daar kwamen alle goeien vandaan. Uh, woensdagavond is er trouwens een 29-jarige man uit Libië uh, aangehouden. Doordat hij tot twee keer toe met de auto had ingereden op politiemensen. De man die duidelijk onder invloed was veroorzaakte een, met zijn actie een behoorlijke schade. Twee auto's moesten, moesten worden weggesleept. Ja, dat dus was hier in voor, toch of niet? Ja, dat is hier in voor. Waar ja. dan ergens? Ja, ik heb het net op de, Omstreeks 20 uur 45 ja. kreeg de politie melding dat twee handhavers van de gemeente problemen hadden met een automobilist. Op een bekeerhaven op de boulevard Benaert. Ter plaatse bleek de verdachte de handhavers te hebben bekogeld met bierflesjes. Overal rond zijn auto lagen glasscherven. Toen de politie met de verdachte die achter het stuur van de auto zat... in gesprek wilde gaan, weigerde hij te reageren. Wel startte hij de motor nog voordat de politie hem uit de auto had kunnen halen. Politiemensen moesten snel op stijl springen... toen de man vol gas achteruit reed. Om hem te laten stoppen zette de politie pepperspray in. Dat bleek aanvankelijk te lukken... Maar de man gaf weer gas en reed vooruit. Weer moesten de politiemensen zien... Ja, het is wel levensgevaarlijk dit, hoor. De politiemensen zien weg te komen voor de aanstormende auto. De verdachte botste uiteindelijk tegen meerdere auto's... waaronder een geparkeerd staande politieauto. Hierna kon hij uit zijn auto gehaald worden... en wordt overgebracht naar het politiebureau. Zowel de auto van de verdachte als de politieauto... moesten gezien de schade worden weggesleept. De verkrachten verkeerde uh, zichtbaar onder invloed. Hij weigerde echt mee te werken aan ademanalyse of een bloedproef. Zodat niet vastgesteld kan worden hoeveel hij had gebruikt. Vind ik raar. Mag je toch afdwingen dan? Ja, volgens mij ook. Dan word je dan naar het ziekenhuis gebracht en dan moet je daar worden ja. afgenomen, verplicht. Ja. is ja. ja. spannend hoor, beeld best een wild hier. Uh, maar ja. mensen zoeken. ze zoeken dus nog mensen die filmsbeelden ja, okay. hebben. of uh, iets Is Banaar zoeken. bij ons voor of niet? Of is dat de Zuidboulevard? Nee, dat is bij jou voor. Oké. Bij Hulafabenaar. O, dat heb ik gemist. Ja. Oh, zei, Oh, <laughs> zo jammer. Ik zit ook nog steeds te kijken naar Zeefonk. Uh, uh, maar het blijkt me niet warm genoeg of zo. Nee. Gisteravond was er één iemand die meldde het. Maar dat werd niet, uh, uh, nee. werd niet door anderen uh, ook zo gezien nee. of zo. Dus, uh, nee. Helaas, ja. Nee, maar het is gewoon niet... Oh. Vorig jaar was er heel veel... Nou, het begin van dit jaar ook, hoor. een paar weken geleden ah, was het ja. wel mooier. Maar toen was het ook warmer. Het, is, ja. het, het, het komt niet boven de 20 graden uit. Jawel. Je hebt echt 25 graden nodig een hele dag. Ah, oké. Okay. En ja. dan, dan heb je... Want dan komt die rood vonk, die, die, die, die vermeerdert zich dan. Ah, oké. Okay. Ja. Nee, ik wil het graag nog een keertje zien. Ja, ja maar het is ook heel mooi. Ja. Dus. Goed, muziek? Ja. Clean Clean Water 5 met Suzy Q. Daar zijn we weer. Hè? Ja. En ik heb nog een leuk nieuwtje uit uh, Zandvoort de Courant. Trainers gezocht voor strandafvalrobot. Help robot om afval te herkennen tijdens de Beach Cleanup Tour. De Haagse tech voor good Startup up techniques... is op zoek naar trainers voor een team van robots... die de strijd aangaan tegen zwerfafval. Tijdens de achtste editie van de Beach Cleanup Tour geeft Technics drie demo's... waarbij naast hun strandafvalrobot BB, BeachBot... ook twee nieuwe ontwikkelde monitorsrobots, genaamd MAP, zullen rondrijden. Technics vraagt het publiek om de robot slimmer te maken... door speciaal ontwikkelde webapp te gebruiken... Uh, jong en oud kunnen meedoen uh, tijdens drie bijzondere etappes van Beats Cleanup Tour... georganiseerd door de stichting De Noordzee. Op de stranden van Renesse, 5-8, Kijkduin 11-8 en Zandvoort 15-8... ook naar de Beach Cleanup Tour kan men helpen om de robots te trainen... in het herkennen van zwerfafval. Met de app die altijd en overal kunt gebruiken... zal Technics het publiek vragen om het afval te labelen... En uh, uh, om zo de kunstmatige intelligentie van de robots te verbeteren. Tegelijkertijd vraagt technieks aandacht voor de problematiek van zwerfafval. En dan kun je je inschrijven voor, schrijven voor trainer. Ja. Dat is wel ja. heel, ja, heel ingewikkeld. Ja, want we hadden het er net over dat, dat, dat peuken zo, of uh, sigarettenresten ja. zo vervuilend zijn. Heb ik ja. ook nooit geweten. Want nee. Toen ik rookte was het voor mij ook heel normaal. Ja, je draait het in het zand ja, ja. en maak je hem maar uit. Maar ja. het is echt heel slecht. Dus ik schaam mij. Je Een je dood, ja. ja. ja. Nou, dat weet ik voor Coat ja. en ook nog wel. Op een gegeven moment had hij... Uh, ook zoveel jaar geleden... Uh, had een, uh, een sketch dat ze in een hotel waren. En ze zeiden, nou betaal ik voor. Dus ze zetten de kraan voluit open. En een ja. tijdje door laten lopen. Later kwamen ze daarop terug. en zeiden, nou eigenlijk kan dat niet. Dat was toch een beetje ja, waterverspilling ja. of zo. Dus hebben ze toch een beetje goed gepraat. Vind al toch wel mooi, ja. Ja, ja, ja maar goed... Het, Eigenlijk was het wel altijd zo. Ik weet wel dat uh, een, een, een, een, een kennissen van mij, die hadden een hele grote hond. En dan gingen ze naar bijvoorbeeld een centerpark of wat ook. En dan was daar een lichtpad, En dan gingen ze die hond daar in het bad doen. Misschien. Oh, ja. Dan denk ik, ja. <laughs> weet je, maar de, yeah. je, je staat er niet altijd bij stil wat het, wat het allemaal doet. Nee, dat klopt, ja. Ja. Ja. Maar ook een nee. voortschrijdend inzicht, hè? Ja. Net als David Attenborough, die in het begin van zijn carrière heeft hij wel eens uh, eieren gegeten van ja, vogels die nu bijna uitgestorven zijn. zijn. Ja. is ja. hij op een gegeven moment er ook wel uh, is hij op teruggekomen. Ja. Dat had ik, hij ik niet moeten doen. Nee. Nee. Ja. Ik denk dat mens die de laatste dodo heeft opgegeten ook zoiets heeft. Ja. <laughs> ik hoop dat het lekker was, maar. Ja, het is inderdaad. Zo. Het scheen geen een hele lekkere vogel te zijn. Hè? Ja. Ja. Maar goed, ik vind, het heel, ik vind het zo verschrikkelijk goed. En ik, uh... en ik hoorde gisteren ook nog een raar verhaal... dat de, de meeste kippen die we eten hè, haantjes zijn. Ja, maar dat is logisch. Ik dacht die allemaal afgemaakt werden, maar... Ja, nou meteen. ja, heel veel, de, de eendagskuikens ja. zijn bij, in principe allemaal haantjes. Maar ook de kippen die, die je gewoon eet... eet ja? Die, ja. Dat zijn allemaal haantjes. Haantjes zijn natuurlijk. Ja. Je kunt geen eieren. Ik wil, niet, uh, ik wil niet seksistisch zijn, maar ze zijn natuurlijk minder belangrijk. Want het legt geen eieren. Nee, nee. Nee, het heeft een, een haartvoering. We kunnen dit uh. natuurlijk doorvoeren. Nee, maar dat doen we niet. Gaan we niet doen? Ik ga muziek draaien. Jan Rot. Ja. Stel dat het zou kunnen. Ja, nou, dat slaat er eigenlijk wel op. Ja. Hier komt hij. Stel dat het zou kunnen. Met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen. Jij kan iets voorkomen, wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of reed je Buddy Holly, of reed je de Titanic? Of zegt Adam en Eva wat er van die appel kwam? je verleden of simpelweg iets overdoen wat beter had gekund. Nee, sla die maar open, dat wordt me te persoonlijk, Er zijn er iets te veel die ik mij beter gaan. Te...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 De laatste reiskado gegeven. Anders had ze de eigen zuster nooit gezien. Die tien jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag die ziel nou helemaal graag gelukkig zien. En met mijn suzie ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas twaalf, die kleine meid. Ik hoop niet dat zij, net zoals ik erin zal lopen. Want kerels, dat is niks als rattigheid.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 We doen wat we doen Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil de zee, heb Geen leven dat ik niet begon. Je kunt ik niet, over niet over. meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. we gaan nog hier bijna naar, uh, naar... het nieuws toe. Het nieuws en de reclame. Dus. Ja. En dan komen we straks nog even terug op de Pride natuurlijk... die geweest is. Ja. En uh, Ik ben lid van het uh, Eén Vandaag Opiniepanel. En daar zijn ook wat leuke uitslagen uitgekomen. Oh, oké. Okay, uh, inderdaad. En ja. ik heb nog twee top tientjes. Mooi, ja. Dus, uh, en iets over uh, het Rozenrad... Het ik reuze gaat, ja, die, die is er later ook weer. Die, die, die, ik zag hem gisteren dus, draaien voor het eerst. Ja, gisteren heeft hij voor het eerst gedraaid. Oh, en je mag er al in dus? Dat denk ik wel. Ik weet niet of er al iemand in geweest is. Ik, ik, nee, ik ga er niet in. Nee? mij te hoog. <laughs> ik heb hoogtevrees, <laughs> ik doe het <dat> echt niet. <laughs> nou, dat is heel eerlijk. <laughs> Oké, okay, tot na het nieuws. Tot na het nieuws, tot straks.